Straatmadlief Marike zit te grienen. In haar schamele hutje dat ze deelt met haar seniele oude oma Gargabella. Het was meestal een ander oog nodig. En een beetje poedersuiker. Alasse, de soep is Marique, mijn kind... Ik weet dat het heel plezant is, maar stop een keer met die roze poes te strelen. Maar hoe bomma? Kom, een tafel. Effe, enfin, moesten we tafel hebben. Ik ga heb niet zo'n honger, bomma. Morgen zit al het al veel over kind. Een modern meisje moet gewoon vet en soppig zijn. Anders gaat het nooit een mooiste van het land worden. Voor wie is dat de moeite? Het zijn hier allemaal achterlijke boeren. En met een prins op het witte paard, dat bleek eerder een walgelijke kikker te zijn. En er is geen hoop voor een sletvink gelijk ik. Treurt je altijd aan de Hij heet Klaas, bomma. Klaas Bavo. Israël, koest. Vroeger was hij anders. Vroeger was hij lief en onnozel en... zes jaar oud. Gewoon twee kinderen. Ik had wel zo lief, maar je kon bij m'n er niet komen. Het water was gelijk te diep of zo. Ik had gewoon niet verwacht dat hij zo zou veranderd zijn. Oké okay, ja, na alles wat er met zijn ouders gebeurd is, zorg voor minder maar... Nee, veranderen. Dat is nou een keer zo. De iedere dag ze de lille kindje, de volgende dag ze de moeder de gans. Of een bol stro. Je moet verder met je leven. Of gaat hij misschien honderd jaar slapen in een torenkamertje? Is dat op plan, jongvrouw? He? Och, Bama, je ge gebeld het gewoon niet, begrijp niet. Voert, ik ga naar buiten. Ella, voor middernacht. thuis, hè. Of je verandert in een pompoen. Oh. Zeg, de muur is niet van peperkoek, Zella. Allee, is er al. Dan zit ik hier met twintig liter op. Gij nog een kama, kapoes? Na dit kleine kitchen sink drama keren wij ons priemende oog naar Jan Smit. Smit van beroep, kocht van stof, los van handjes. De vloer is geveegd, baas. Mag ik door, anders? Het is al laat antwoorden. Uh, ja, ja, Stijn. Uh, ga maar. Ik blijf uh, nog even hier doorwerken aan, aan iets. Savakkes, tot mij, patroon. Wat een werk, wat een werk. We zwogen maar deur, maar het is het waard. Wie had er ooit gedacht dat een simpele smit ik zo'n schoonheid in zijn vuil poten mocht nemen? Het gaat nog een lange nacht worden, mijn schat. Terwijl Jan Smit er lustig op losbeukt, hangt zijn leerjongen Stijn Martens rond bij zijn niet van vrienden op het dorpsplein. Zeg, uh, Eddy, geef mij een keer eens een sigaret. Verdomme Stijn koopt er zelf eens loser. Allee, die Flauwerk. Smeekt er hem. Doe niet zo homo, homo. Gezet zelf de homo, Jeannette. Wat vind de gek, kan niet. Heet u een mond een keer leeg voordat je klapt? Om een Ik versta daar geen woord van. Zeg, eh, waar zit Kylie eigenlijk? Ze mocht weer niet buiten komen van haar vader. Die nauwe zak van een jong. die hangt mij echt mijn kloten uit. oei. als ooit Kylie wil binnendoen, dan zullen toch betere vriendjes moeten worden met meneer de dokter Zenestein. Wat doe Eddie? Ja, hoe is het nog met je lief eigenlijk? Och ja. Laura, die ligt waarschijnlijk ergens te rotten in een plastieke zak in een bos. hè. <lacht> je het allemaal met een rug op? Ik ben eruit. Ah, een nieuw avontuur hangt in de lucht. Ik ruik het al. De <lacht> ja, mest. Maar kom, hup met de beentjes. Een kleine stap voor de mensheid. Een grote stap voor Klaas Bavo. Ja, wat doet gij